De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere, Groningen en Leeuwarden hebben daar grote moeite mee, zeiden ze in Nieuwsuur. Ze zijn bang voor een jacht op illegalen en weigeren daarvoor extra agenten in te zetten. Onder de zeven burgemeesters zijn ook twee partijgenoten van VVD-minister Opstelten, de burgemeesters Van Aartsen van Den Haag en Joritsma van Almere.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 Aan de actie in Eindhoven deden 300 politiemensen en 50 ambtenaren mee. De zes arrestanten worden onder meer verdacht van mensenhandel en witwassen. De politie in Amsterdam gaat tijdens Koninginnedag boetes uitdelen... voor openbare dronkenschap. Dat heeft burgemeester Van der Laan gezegd tegen de lokale zender AT5... Dronken feestvierders kunnen een boete verwachten van minimaal 70 euro. Bij agressief gedrag kan dat oplopen tot 340 euro. Van der Laan had eerder al aangekondigd dat dronken mensen... die per ambulance naar het ziekenhuis moeten... een boete krijgen voor openbare dronkenschap. Hij wilde coma-zuipers ook hun eigen ambulancerit laten betalen... maar dat blijkt niet mogelijk. Het weer, vannacht helder, met lokaal kans op mist, minimaal rond 5 graden. Overdag vrij zonnig, maar ook wat bewolking, het wordt 13 tot 19 graden. De dagen daarna houdt het mooie lenteweer aan, met temperaturen rond de 15 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie... De A12 Den Haag richting Utrecht, die is dicht tussen Zevenhuizen en Knopend Gouwen door een ongeluk. Bij het Prins Klausplein uh, is een omleiding ingesteld. Verkeer van Den Haag richting Utrecht moet omrijden via Leiden en Alfa aan de Rijn. Dat is via de A4 en de N11. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, Alpha, Nachtvluchten met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in deze voorjaarseditie van Nachtvluchten hier bij Omroep Max op Radio 1. Het is zaterdag 24 maart 2012, de 84ste dag van het schrikkeljaar 2012 met nog 282 dagen in het vooruitzicht. We hebben al een paar dagen van het voorjaar kunnen genieten en ook dit weekend belooft weer schitterend te worden. Het weekend is wel een uur korter dan andere weekends, want morgen gaat de klok een uur vooruit. Houdt u daar rekening mee met uw afspraken? Wat gaan we doen tot zeven uur? Op onze radioreis streeksgewijs ontvangen we tussen zes en zeven Marga Kool, schrijfster, dichteres en politica. Tussen vijf en zes hoort u tekenaar en schrijver Peter van Straten. Tussen vier en vijf is. Petty Brat, de gast bij de Nachtzusters. En tussen drie en vier is Meta de Vries in gesprek met haar radiocollega Krijn Torringa. Voordat we van start gaan met Vlucht in het Verleden... vertel ik u nog even wat er zoal gebeurde op 24 maart door de eeuwen heen. In 1482 maakte Maria van Burgondië een fatale val van haar paard. In 1848 waren er relletjes op de dam in Amsterdam. Maar wanneer had je die niet? In 1989 liep de olietanker Exxon Valdez op de kust van Alaska aan de grond. En in 1913 won het Nederlandse elftal voor het eerst van Engeland. Dat alles dus op 24 maart... Maart. Geboren op 24 maart Michiel de Ruiter in 1607, Jacob van Lennep in 1802, Topnaaf in 1878, Charlie Torop 1891, nee, 18, Charles Eyck in 1897 en Harry Prene in 1915. En met die laatste vier zijn we dan aangekomen bij het eerste uur van deze nachtvluchten. He he. We beginnen met Topnaaf, geboren in Dordrecht in 1878 onder de naam Antonetta Naaf. Het eerste fragment waarin we van haar horen stamt uit 1938 en daarin vertelt zij over het begin van haar carrière. Mijn debuut was al op mijn 16e jaar. Ik was toen nog op school en ik kreeg altijd zulke slechte cijfers voor mijn opstellen dat ik dacht, nu zal ik het eens in een tijdschrift proberen. Dus een soort wraak? Min of meer, maar het heeft twee jaar geduurd, eer dat het eindelijk verschenen is. Maar ik was er toch erg trots op toen ik op mijn 18e jaar debuteerde in ATV als maandschrift. Waar ik nu later een heel andere positie in bekleed. Ja, u bent uh, nu de redactrice geworden sinds het overlijden van Herman Robbers. En dat is wel heel merkwaardig dat het nou juist in het blad is waarin u gedebuteerd hebt. Ja, dat vind ik zelf ook erg aardig. Was dat een, uh, een kinderverhaaltje of was het een... Uh... Nee, dat was al een grote mensenverhaaltje, maar het was maar drie bladzijden lang. Oh, dat een bescheiden debuut. En daarna hebt u toch eerst nog een toneelstuk geschreven voordat uw groter proza wijf kwam? Ja, toen was ik ook nog erg jong. En was wel een bijzonderheid geweest... dat dat toen opgevoerd is door de Graan en Haspers. Het ja. oude gezelschap in Rotterdam, dat u nogal nog wel herinnert. Ja. En dat is bezet met de allereerste krachten. Mevrouw toen, die nu helaas overleden is... die heeft er de hoofdrol in gespeeld. Dus u hebt niet over uw debuut te klagen gehad? Nee. Maar hoe komt het nou dat dan juist zo'n grote toneelenthousiasme geboren is in een plaats... ik zou haast zeggen een plaats die uitblinkt in de hele provincie... Uh, op het gebied van... Uh, uh, toneelmisère. Want als er nog één plaats is... waar nooit toneel gespeeld was... dan is het Dordrecht. En u juist komt hier als, uh, als toneelenthousiaste... Uh, naar Amsterdam en Den Haag. Want u zult toch altijd moeten reizen? Ja, ik moet altijd reizen. Dat kan niet anders. Maar ik heb nu tegenwoordig geen kritieken meer te schrijven. Dus alleen ga ik nu nog voor mijn plezier... als er een bijzonder stuk is. En uh, nu u... Uh, uh, redigeert. Nu zult u ook wel weer in aanraking toch komen met het werk van de jongeren. Hoe denkt u daarover? Ja, dat vind ik er ook juist de aardige kant van. Dat ik wat meer dan ik er dus gedaan heb... ...weer eens in aanraking kom met de jongste... ...daar we het nu van moeten hebben. En hoe denkt u over het? Nou, ik geloof dat er wel talent is. bij Betrekkelijk veel talent zelfs. Maar het is weinig geleid, weinig onderleg tot nu toe. De kritiek spreekt zich veel tegen en niemand heeft er veel vast aan. Dus je vindt het verwarder dan vroeger was. Ja, er is zo'n onrust in de wereld. Hè. Die is natuurlijk in de literatuur ook. Mensen weten moeilijk waar ze zich aan te houden hebben. En dat is natuurlijk voor jonge mensen erg moeilijk. Ze zijn makkelijk in een richting te sturen. En ze hebben waarschijnlijk ook minder geduld en minder gelegenheid om hard te werken. En dat dien je toch te doen. Mevrouw, ik dank u voor dit kutte interview. U zult drukke dagen krijgen, want ik geloof dat zo'n verjaardag niet meevalt. Ik vrees het ook. Ik ben er ook maar moeilijk voor te vinden geweest om zijn publiek jarig te zijn. Maar het zal ervan moeten komen. Ja, dan had u maar niet zulke mooie dingen moeten schrijven. Dan was dat heel wat gemakkelijker geweest. Maar nu ontkomt u inderdaad ook niet aan dit radiointerview. Maar dat toch hopelijk uh, niet al te veel uh, pijn heeft gedaan. Nou, het is nogal meegevallen. Nou, dat was Topnaaf, 20 maart 1938. Het interview is haar dus gelukkig uh, meegevallen. Programmamaker Garmt Stuyveling denkt er tien jaar later niet voor terug... haar ook een bezoekje te brengen naar aanleiding van haar 70ste verjaardag. Het is inmiddels 24 maart 1948. de luisteraars. Vandaag wordt mevrouw van Rijnnaaf... u beter bekend als de schrijfster Topnaaf, 70 jaar. En ze is hier in de studio aanwezig... ...om over haar eigen werk met mij een interview te hebben. Mevrouw Van Rijn, mag ik allereerst beginnen... ...u hartelijk geluk te wensen met deze verjaardag van uw kroonjaar... ...en mag ik u namens het bestuur van de VARA deze bloemen aanbieden. Dank u wel, meneer Stuyveling. Het zullen niet de enige zijn die u vandaag krijgt. Niet helemaal. Maar eigenlijk kom ik niet om over uw verjaardag te spreken... ...maar om over uw werk te spreken... Ik zou het prettig vinden als u over de lange tijd... dat u in de letterkunde zo'n belangrijke plaats inneemt... enkele meningen en enkele oordelen aan de luisteraars zou willen zeggen. Als ik me niet vergis, hoort uw oudste werk tot het toneel. Maar daarna bent u meisjesboeken gaan schrijven. Hoe bent u er eigenlijk toe gekomen om na het toneel voor volwassenen... in deze soort literatuur onder te duiken... Ja, dat was eigenlijk doordat ik de boeken van Tine van Berken had gelezen, Zo. die jonggestorven Hollandse schrijfster die we altijd nog moeten betreuren. En toen ik die las, toen dacht ik, ach, dat kan ik geloof ik ook wel. En dat kon ik toen ook dadelijk. Dat was Scholiedillen. Dat was Scholiedillen. Heeft het succes van Scholiedillen, een groot succes? U verrast? Nee, niet bijzonder. Het heeft me verrast dat de eerste de beste uitgever die ik het zond het dadelijk aannam, want ze hadden me voorspeld... dat bijna niemand direct bereid is... om een boek van een onbekende schrijfster te publiceren. Nee. Maar ja. het succes heeft me feitelijk niet zo bijzonder verrast... want ik wist helemaal nog niet wat het was om geen succes te hebben. Oh, dat is inderdaad buitengewoon aardig. U hebt in diezelfde tijd ook al novellen geschreven. Die eerste novellenbundel van u heet In Mineur, nietwaar? Nu, uh... Ik denk, als ik die titel zo lees... aan Koenen, verveling, bleke levens... wat vindt u eigenlijk achteraf... van dat pessimistische realisme... van omstreeks het begin van onze eeuw? Ik heb me met Koenen eigenlijk nooit verwant gevoeld. En ik heb mezelf ook eigenlijk nooit pessimistisch gevoeld. Maar wij wilden voor alles... de waarheid van het leven. En dat is voor de meeste mensen... ...nu niet altijd zo plezierig en dikwijls zelfs treurig. Ik geloof dat ik een bijzonder week hart had in die jaren... ...dus alles wat treurig was onder de mensen om me heen... ...dat inspireerde mij tot verhaaltjes. En zo kwam ik dan tot wat men noemde pessimisme... een woord dat ik eigenlijk niet bijzonder veel van houd. U meent dus dat het de waarheid zelf is... ...die tot dit pijl van visie eigenlijk noopt? Ja, in het algemeen wel. Want als je dat loslaat, dan kom je tot die opgeschroefde blijheid... waar we nu in de latere jaren zulke slechte voorbeelden van hebben gezien. En die mij eigenlijk een vervalsing van het werkelijke leven voorkomen. U bent destijds begonnen met toneelwerk. En later hebt u zeer veel belangstelling voor toneel gehad... ook door uw toneelkritieken voor de groene. Bent u met toneel eigenlijk nog doorgegaan? Of waarom bent u ermee opgehouden? Ik ben begonnen toen ik nog buitengewoon jong was... met een stukje in twee bedrijven. Dat heette de genadeslag. Dat werd toen dadelijk opgevoerd bij Legra en Haspels. Dus toen had ik eigenlijk de smaak van het toneel al enigszins beet. Ja. En toen heb ik, een paar jaar daarna, heb ik een groter stuk geschreven... in vier bedrijven aan Vlaarden. En dat is gespeeld? En dat is ook gespeeld. Maar daar had ik de Nieuwe Rotterdammer bij tegen... Johan de meester heeft me daar altijd mee achterna gezeten... want ik kon dat niet erg goed verdragen... dat zo'n jong kind maar dadelijk een uh, gespeeld toneelstuk had. Ach. Tenminste, daar heb ik het altijd voor gehouden. En daardoor heeft het natuurlijk niet uh, succes gehad... wat het wel had kunnen hebben. Wat het ook in België altijd gehad heeft. Maar dat is toch niet de reden u op, waarom u opgehouden bent, neem ik aan? Nee, maar toen had ik eigenlijk weer eens genoeg daarvan... en toen ben ik weer doorgegaan met meisjesboeken... En daartussendoor heb ik toen de stille getuigen geschreven en de dochter, dat waren toen ja. grote mensenromans. Ja, die stille getuigen en de dochter zijn van ongeveer toch ook de eerste tien jaren van deze eeuw. Ik heb uw jaartallen dus nagekeken voor deze gelegenheid. Er zit merkwaardig genoeg, zo tussen 1912 en 1925, een, een open gat... Nou weet u wel dat wij literair historici... wij vliegen naar zo'n open gat toe... want het moet geïnterpreteerd worden. Bij gezellen is er zoiets en ook wel bij anderen. Hebt u een idee dat daar een speciale andere periode in uw leven ligt? Of is het oorlogsomstandigheid geweest of andere belangstelling? Nee, het was geen uh, oorlogsomstandigheden. Van de Eerste Oorlog hebben we ons eigenlijk gezegd... heel weinig aangetrokken, literair gesproken. Maar ik ben toen begonnen met voor de groene toneelkritieken te schrijven... en doordat ik zo ver in Dordt... Ja. van Amsterdam woonde... nam dat altijd erg veel tijd. En ook omdat ik het graag goed wou doen... ben ik toen eigenlijk helemaal... in de toneelliteratuur... en in alles ingedraaid. Toen heb ik nog wel eens schetsen, en novellen voor tijdschriften geschreven... die dan later weer gebundeld ja. zijn. Maar ik ben niet gekomen tot... bepaald groot werk. Want daar kon ik niet altijd aan blijven zitten. Nee, dat is juist... Dus het is uh, toch in zekere zin, zij het dan door de omstandigheden... een anders gerichte belangstelling geweest. Uh, wat nu uw literair werk betreft, uw romans en uw novellen... wat vindt u eigenlijk zelf van het belangrijkste? De teksten op de korte baan, als ik het zo noemen mag, of die op de lange baan? Ik bedoel niet als u bezig bent, want dan vindt men het laatste werk het beste. Dat ken ik uit ervaring. Maar ik bedoel, als u nu uh, bij het bundelen van uw verzamelde werk bijvoorbeeld terugziet... Waar voelt u zich op uw sterkst, als ik het zo noemen mag? Ja, dat kan ik eigenlijk erg moeilijk zeggen. Terwijl ik zit te schrijven, heb ik altijd het gevoel dat er niets van deugt. En als het dan klaar is, dan valt het me mee. Ik weet ook dat er mensen zijn die het net andersom vinden. Maar bij mij valt iets uit, eigenlijk zonder dat ik weet precies wat ik zou hebben willen maken... Dat hangt af van de eerste zin die op het papier komt. Daaraan vlecht zich eigenlijk vanzelf het vervolg. En tenslotte moet ik zelf afwachten... of het een schets, of een novelle, of een roman wordt. Dus u hebt geen uh, plan? U bent niet een planmatig schrijfster... als ik het zo noemen mag? Nee, absoluut niet. Ik ben helemaal... ...in het mysterie van het schrijven in, om het zo maar te noemen. En het verhaal speelt zichzelf? Ja, ik zie de mensen. Er is natuurlijk een kleine ontroering aan vooraf gegaan. Een bijzondere ontmoeting of iemand met een bijzonder uiterlijk... ...of iets ja. wat iemand me verteld heeft. Dat hoeft maar een hele kleine kleinigheid te zijn. En daaruit wordt vanzelf het verhaal geboren... En zodra ik begin te schrijven, dan zie ik die mensen. Nou, en dan handelen ze vanzelf. En ik teken op wat ze doen. Ach, um, die figuren die u dan ziet en die u optekent, die zijn over het algemeen wel uit een zeer bepaalde tijd, laat ik zeggen uit onze tijd. En ook uit een zeer bepaalde stand. Men zou kunnen zeggen, zelfs, het zijn mij altijd vrouwenfiguren uit de burgerij. Hebt u nooit neiging gehad om laat ik zeggen, een historische roman te schrijven. Nee, dat helemaal niet. Ik ben altijd erg slecht in de geschiedenis geweest. Dus dat heeft me absoluut niet aangetrokken. Maar ik heb ook altijd erg goed mijn grenzen geweten. En ik vind dat men niets moet schrijven uit een sfeer die men niet goed kent. Want alleen de dingen uit de literatuur kennen is niet voldoende... om een oorspronkelijk verhaal te schrijven. Nee, het is juist Verwacht u eigenlijk dat deze oorlog, die nu toch alweer drie jaar achter terug is bijna... ...nog invloed zou hebben op de literatuur? De tijd van 18 heeft op uw generatie, zoals u zelf precies hebt gezegd... ...geen grote invloed gehad, maar op vele jongeren, de generatie dan wel. Op het zien we dat eigenlijk niet. Hebt u daar nog een oordeel over? Ik geloof dat dat alles veel lang bezinken moet... Dus dat het nog langer zal duren? Dat voor... het nog veel langer zal duren. Dat Goeie. wat op het ogenblik uit die oorlogsjaren wordt geschreven, maar bij uitzondering slagen kan. Ik geloof dat het wel vijf, zes jaren nodig heeft voordat de mensen die nu op het ogenblik talent hebben, zich aan de onderwerpen... Die door de oorlog worden opgeworpen. En dat zijn er talloze. Ja. Men kan ze, om zo te zeggen, benijden. De jongere mensen die daar nog voor staan. Maar ik denk dat ze lang geduld zullen moeten hebben. eer het zich gekristalliseerd heeft. Ja, en tenslotte is de grote roman over Napoleon. een halve eeuw later gekomen, zoals u zei. Ja, heeft. en dat is ook helemaal geen bezwaar. Niet dat is maar. ook helemaal geen bezwaar. En hebt u onder de binnenlandse of buitenlandse schrijvers van oudere datum. Personen waar u met grote liefde aan terugdenkt en wier werk u op een of andere wijze heeft geïnspireerd? Ja, ik heb veel te danken aan Flaubert. Meer dan aan Balzac. Ik heb een grote liefde voor de Tolstoy uit de eerste jaren. Natuurlijk. Oorlog en Vrede, ja. Anne Carinine, Covid van Stendaal. Ik laat de poëzie er nog helemaal buiten, omdat ik toch eigenlijk als uh, proza schrijfster ja. hier zit. Ja. En van de jongeren uit Vlaanderen bijvoorbeeld, hoe is uw contact met Vlaanderen en hoe is uw contact met Vlaanderen geweest? Altijd buitengewoon goed. Ik heb tot de allereerste gehoord, die, dat waren in de tijd de letterkundige congressen waarvoor iedereen voor een Riksdaalder lid kon worden. En ik was geloof ik 18 jaar toen ik die Riksdaalder ook geofferd heb Ach. en daar als letterkundige naartoe ben gegaan. En dat maakt dat ik een enorm aantal vrienden heb in Vlaanderen. ...en dat ik ook van de literatuur in Vlaanderen altijd goed op de hoogte ben gebleven. Kent u ook iets van het werk van de jongeren uit Vlaanderen op het ogenblik? En wat is uw oordeel daarover? Ja, ik ken ze natuurlijk doordat ik een paar jaar redactrice van Elsevier ben geweest. Oh ja. En toen stuurden de jongeren in, in Vlaanderen net zoveel in als de jongeren in Nederland. Dus toen heb ik ze allemaal leren kennen... Ja. Ik herinner me nog Bert de Korte, een van de beste die ik ken. Die stuurde me een lang vers zonder één komma en één punt. En die hebt u er toen ingezet? Die heb ik er ingezet, want toen moest ik optreden natuurlijk. Ja. Maar later is hij mij bijzonder aantrekkelijk geworden als dichter... en ook als proza-schrijver. En zo zijn er meer, Johan Denen, Lampo enzovoort. U hebt nu onlangs een boek over Royaerts geschreven... of tenminste uitgegeven. Heb je het in de oorlog geschreven? Nee, al voor de oorlog. Ach, voor de oorlog. Dat was net precies klaar in 40, toen de oorlog uitbrak. En, en dat is dus ook in zekere zin de verbeelding van de ervaring, als ik het zo uh, noemen mag. U hebt daar het beeld van Royards gegeven, zoals u hem zelf natuurlijk heeft geken hebt gekend... en zoals u zijn werk hebt gezien als toneelcritica. Ja, dat is min of meer historisch... ...omdat er uit die tijd weinig bewaard blijft... ...en ik een zekere lijn erin heb trachten te brengen met de omgeving. Alles natuurlijk vluchtig, want het was me te doen om een, een memoriam... ...speciaal over Royaerts... ...maar ja. ik heb hem alleen in het kader gezet van zijn tijd... Ja. ...en zo kwam ik vanzelf op het gebied van de schilderkunst en de literatuur... ...en de muziek een beetje, maar alles oppervlakkig natuurlijk... ...want dat kon niet anders, anders zou dat boek veel te dik zijn geworden... En uw werk is ook vertaald voor een deel, en behalve in het Duits. Is er ook meen ik, iets vertaald in het Deens? In het Deens zijn scholiedellen aan tweelingen vertaald. Nou, dus het de meisjesboeken? De, twee van de meisjesboeken. En in het Duits? En in het Duits zijn Voor de Poort vertaald in een buitengewoon mooie vertaling. Zo. En uh, Een huis in de rij, ook goed vertaald. En hebt u nog van Engels of Frans iets? Ja, in Frankrijk is er wel eens de stille getuigen verschenen... zonder dat ik er iets van uh, geweten heb. Dat was nog in die tijden dat de Berner Conventie nog niet veel deed. Ach, en hebt u dat nooit gezien ook? Nee, een stukje eruit heb ik gezien. Dat ik toevallig eens in handen kreeg een, een vel, geloof ik. Ach zo. En, en dan, als laatste, onze tijd is bijna om, mevrouw... Uh, met welk, aan welke figuur uit uw eigen werken denkt u nu eigenlijk met de meeste liefde terug als u zo die grote reeks, die hele groep van vrouwen en ook kinderfiguren overziet die door u in de Nederlandse letterkunde zijn beschreven? Ja, het gaat me eigenlijk net als Hubert en Klaartje. Ze zijn me allemaal even dierbaar. <laughs> Ik zie wel in dat uh, Elisabeth uit Voor de Poort zeer uit de tijd bestaat, maar no. ze is er me toch niet minder lief om. En dan en van de latere, Letje, Letje is helemaal een aparte figuur. nietwaar? dat is ja. eigenlijk een, dat is geen levende figuur. Dat is iets waar gedachten aan op zijn gehangen. En de goede zeden uit dat dierbare tijdperk waarin ik jong was. Ik hou van het jongere werk ook veel van juffrouw Stolk. Nou, dan klopt ons oordeel in dat opzicht zeker. Maar vrouw onze tijd is alweer om. Ik ben u zeer dankbaar dat u hebt willen komen hier... en de luisteraars hebt willen vertellen... wat u over uw eigen werk en over uw relaties met de letterkunde... zo in deze lange levensloop van u hebt ondervonden... en hoe u over uw eigen werk denkt. <middels> Stuiveling bedankt, bedankt de topnaaf voor het interview. In 1948 was dat uitgezonden door de VARA op de 70ste verjaardag van de schrijfter in Dordrecht. In april 1953 overleed zij aan de gevolgen van een hartaanval. De naar haar vernoemde topnaafprijs is een aanmoedigingsprijs voor veelbelovende theaterstudenten in Nederland. We reizen verder langs creatief talent, geboren op 24 maart, en komen terecht bij Charlie Thorop, de schilderes en lithografe die het levenslicht zag in 1891 in Katwijk, vandaag dus 121 jaar geleden. Charlie was de dochter van kunstenaar Jan Thorop. Voordat zij in 1910 besloot te kiezen voor een loopbaan in de beeldende kunst, studeerde ze zang en viool. Vanaf 1916 maakte ze deel uit van de kunstenaarsgroep Het Signaal. Tien jaar later vertrok ze naar Amsterdam... waar haar schilderkunst invloed onderging van de film. Erg bekend van haar is het doek Drie Generaties... met een portret van zichzelf, haar vader en haar zoon Edgar Fernhout. Ze is niet heel oud geworden. Toen ze in 1955 overleed was ze 64 jaar. Met haarzelf was in ons archief geen fragment te vinden. Daarom gaan we naar 1970. De dichter A. Roland Holst maakte korte geschreven portretten. En Simon Carmichelt vraagt hem in een bijdrage van de VARA er een paar voor te lezen. Uh, je hebt ook uh, vaak zeer korte geschreven portretten gemaakt. Zou je er daar een paar van willen lezen? Ja, dat wil ik graag doen. Ik wil dan beginnen met een quatrain dat ik voor Boutens heb geschreven. Voor het Libera Amicorum, wat hem werd gegeven ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag in 1940. <coughs> voor PC Boutens. De Tembaren zijn jong, al oud en pover. Niet gij. In u gaat zeewind nog met lover te tekeer. En stort uw wereld in. Te stralender houdt gij het leven over. Het volgende Katrijn is op van Lodewijk van Dijssel... bij zijn zestigste verjaardag. Hij spreekt zoals maar weinigen ooit schreven. Zijn schrijven is een sterk spel met het leven. Maar weet wel een van ons welk trotsgeheim... er in zijn woord verzwegen is gebleven. Charlie Thore op het vertrein nader doodgeschreven... dat ook in haar grafsteen gebeiteld staat. <tie> Zij die den dood verbeten kamp bleef geven, werd onverslagen uit dat nauw gedreven. Die vijand had haar lief, grijs en weer jong, lag op zijn bed, zij doodstil nog te leven. John Redeker, na zijn dood, bij het bericht van zijn dood... Wat meldt de wacht van de Amsterdamse wallen? Een hamer is de grote hand ontvallen. Armer aan warmte en eenwoud. Manbaar hart, laat gij ontslapen. Holland en ons allen. Laatste weerzien met Gerrit Achterberg. Dat was namelijk, hij lag in de kist. Er is een... Dus een stuk glas, waardoor je hem dan kan zien liggen. En Zoals ik hem daar zag liggen... daar heb ik toen later in de trein eigenlijk dit gedichtje gemaakt. Laatste weerzien zien met Gerrit Achterberg. Toen ik zo vlakbij onder glas zijn onbereikbaar hoofd zag was het mij of ik dit al een keer gezien had... maar ik wist niet meer waar of wanneer. Maar later, in de trein alleen, viel het mij in. In jaar geleden schoof ik in alle vroegte... zacht het gordijn open. En ik zag dat het gesneeuwd had in de nacht. Ja, dat was nog eens dichten. A. Roland Holst in 1970... met korte geschreven portretjes, waaronder een over Charlie Thorop. Dit is Vlucht in het Verleden, het eerste uur van nachtvluchten op Radio 1. U luistert daarin naar een compilatie van radiomateriaal... van mensen die het levenslicht zagen op 24 maart. Ook Charles Eyck werd op die dag geboren in 1897. We reizen eerst 55 jaar terug in de tijd... naar een opening van een tentoonstelling van de beeldend kunstenaar in Heerle. Het is maart 1957. De verslaggever is Ben Brans. Weinigen van u zullen nooit van Charles Eyck hebben gehoord... de grote schilder en tekenaar. Zijn vader was schoenmaker. Had naast Charles nog elf kinderen... en verdiende met de schone kunst van het verzolen... Zes schulden per week. Dat zei Bertus Aafjes vanmiddag toen hij de levensloop van Charles Eyck naging. Het was tijdens een huldiging van de kunstenaar ter gelegenheid van 60 zestigste verjaardag in het raadhuis van Heerlen. Charles Eyck heeft geschilderd en getekend van kindsbeen af. Als kleine jongen maakte hij schilderijen van de kartons van de kleermakers. Nu zat een excellent gezelschap onder wie minister Struiken en staatssecretaris Huppener te midden van een prachtige tentoonstelling van werken van Charles Eyck te luisteren naar het relaas van een grote carrière. In 1922 behaalt hij zijn eerste grote succes in zijn officiële carrière van kunstenaar. Hij behaalt de Prix de Rome. Dat was het begin van de loopbaan van een groot kunstenaar die door een ziekte in zijn jeugd steeds gehandicapt is geweest met doofheid. Hij, die eens niet spreken kon en niet horen kon, heeft ontelbare beter leren luisteren naar de wereld die hen omringt en hij heeft hen meer verteld dan men met de menselijke stem menselijke wijze ooit zou kunnen vertellen. De commissaris van de Koningin in Limburg, Dr. Hoeben, zei dat Limburg zich trots voelde op Charles Eick, iemand die boven ons uitreikt. Hij heeft zijn graven naar ons toegezwaaid. Moet hij nog lang leven, tezamen met zijn vrouw en kinderen, en aan zijn fantasie nog lange tijd de vrije teuren laten, om ons de traagheid van het hart te doen overwinnen. De bekende Vlaamse literator Karel Jonkheren vertolkte de waardering van de Belgische regering. In een hooggestemde reden schetste hij vergelijkenderwijs het genie van Charleik. Had de wind toen ik klein was, hem zijn ruisen ontnomen, zijn groeikracht kon niet belet worden. En met vele takken en twijgen en met ontelbare zwierig uitgesneden blaren heeft Eik zich op onze horizont geëtst... met zijn kruin heel wat hemels gevuld. De talrijke bewonderaars van de jarige... boden een vreestgaven in geld aan... die Charles Eick bestemde voor de versiering... van een nieuwe kerk in Meersen, zijn geboortedorp... maar dan door jonge kunstenaars. Dit was een van de symptomen waarop Karel Jonk doelde... en waar wij in Nederland ook wel een beetje trots op mogen zijn. Gelukkig voor Limburg maar spijtig voor de rest van de wereld heeft Eik voor zijn monumentaal werk zoveel waardering in eigen land en eigen tropen gevonden dat het geen weg diende te zoeken naar het buitenland maar toch werd de roem ervan over wat wij nog grenzen noemen uitgedragen en niet in het minst naar België. Ja, dat alles toen Charles Eyck 60 werd. Hij is 86 jaar geworden en het in memoriam bij zijn overlijden... in augustus 1983 werd uitgezonden door de KRO. Daarin onder meer de schilder Lambert Simon... die zijn overleden Limburgse collega portretteert. Bij zulke mensen als Charles Eyck is het natuurlijk toch een, echt een, een man... Met, toch met, een, met een hele eigen signatuur. In het begin heeft hij natuurlijk als jonge jongen... want dan ga je altijd de invloeden van je tijd... en van de sterk en van de, de grote mensen die om je heen zijn. Maar zijn vrouw was eigenlijk zijn artistiek geweten. En die zei, nou wil ik weten waar Charles Leek is. Nou, ze weten dan nu. Ze weten het, it, want uh, hij heeft ook echt wel een, helemaal een eigen signatuur gekregen. Een eigen manier. Het is onmiskenbaar als je in de werk ziet dat het... Het is beslist van ik, nee, daar is, het, daar is niet aan de twijfelen. En als je nou wil rubriceren ergens in... dan zou ik het eigenlijk niet zo makkelijk weten. Het is natuurlijk... Het, het, het, het, het heeft iets te maken met... Ja, met datzelfde manier van werken... dat in Limburg eigenlijk ontstaan is... Al, al, en wat eigenlijk het grootste vorm kreeg ook bij, bij, bij Joop nicolaas Dus Jonas, Nicolaas en, en, en Eik. En daar ligt toch een soort van lijn in. Van je zegt, kijk, men, men heeft dat wel eens een soort uh, realistische romantici genoemd. Dus ik, ik weet het niet of dat waar is. Dat dacht ik van niet. Maar dat weet ik ook niet. De, de, het zijn, er zit wel een romantische inslag in. Gelukkig wel. Het is niet zo saai en niet zo zakelijk. En er zit niets in van het afschaffen van allerlei dingen die mooi en goed en leuk zijn. En uh, Eick heeft een werk uh, nagelaten waarvan je moet zeggen: het is een monumentaal schilder geweest. Ja. Het was een fantastische tekenaar. Was, het was echt een zeer illustratief vak, Het heeft een duidelijk getekend. Hij bemoeide zich niet. Met, uh, maar ja, dan nou begin ik weer over hem te praten. Nee. Maar hij was niet met, met, met, met ismen in de zin van, van, van, van, van, van allerlei stromingjes die men tegenwoordig verzint om er, uh, om, uh, om er interessant te zijn. Nee, hij was een echt een, een, een realistisch... Natuur, nee, niet natuur, ja, naturalistisch... van een naturalistische schilderkunst uitgaan. Iemand die daar gewoon een, helemaal toch een echt... Ja, dan moet je dat noemen een echt schilder geworden. Het is een echte artiest geweest, is een echte man geweest... die gezegd heeft, zo is het en zo zie ik het. En daarom doe ik het ook zo. U hoort Lambert Simon en hij ontmoette Charles Eyck ruim 50 jaar geleden voor het eerst. Eyck werd 86 jaar geleden in 1897 geboren in Meersen. Hij werkte als decorateur, trok in de jaren naar Rotterdam... en later Amsterdam, waar hij reclametekenaar werd... en zich overgaf aan de schilderkunst... Die hem later wereldberoemd zou maken. Charleyck was in de dertiger jaren illustrator bij het katholieke tijdschrift De Gemeenschap. Lambert Simon. Hij had zijn atelier in hetzelfde huis waar De Gemeenschap zijn directiekantoor en zijn magazijn had. En bovenop zolder, daar troonde Eick met zijn groot atelier. En ik kwam in contact met de gemeenschap en kwam dus ook in contact met ik en hij werkte hij tekende veel voor de gemeenschap en ja zo, en ik begon ook voor de gemeenschap te tekenen zo is eigenlijk contact ontstaan. De mensen kenden elkaar, ze waren op elkaar gesteld en ze waren ook op elkaar ingeschoten. Ze, ze, ze steunden elkaar ook cultureel. Ze hielpen elkaar met hun werk, of ze stimuleerden elkaar met hun werk. En eigenlijk versterkte ze zo totdat het een soort van bastion was, die, die hele gemeenschap. En nou ja, dat wordt dan ook vanzelf weer een vriendenkring. Maar die vriendenkring die toch wel gebaseerd was op het werk. En op een gegeven moment dan valt het uit elkaar, dat is dan ook gebeurd. Als het niet meer op dat werk allemaal gericht is. En ik is toen op een gegeven moment, die kreeg veel werk in het zuiden. En, want hij had natuurlijk uh, hier een geweldige uh, werk gemaakt. Dat is in Seest. Het is in de kweekschool van de Fraters van het Gregoriushuis in Seest. En in die kweekschool heeft hij een enorm grote schildering gemaakt. En opzij had hij een kruisweg. En die schildering, dat wat het gebouw was, gemaakt... Het was ontworpen en uh, is helemaal gemaakt door Willem Maas. Die, die had dat uh, gebouwd. En die heeft dus, Eick toen gevraagd om die decoratie aan te brengen. En ik heeft dat gedaan. En dat is een groot succes geworden voor hem. Dat is een grote bekendheid. Hij had voor die tijd had hij ook al gewerkt. in had al een kerk gebouwd, ge, ge, geschilderd in Rumfen. En in 1928 en in 29 in Terwinselen. Iedereen weet het wel, Terwinselen, dat is altijd zo'n begin, ziet men. En in 1930 in Heerle. Maar toen heeft hij hier in Utrecht gewerkt. En daar heeft hij toch ook het nodige gedaan. Zo had hij hier tamelijk veel werk. Bovendien tekende hij erg veel voor de gemeenschap. En hij was pas een erg leuke tijd. Ook in het Limburgse Meersen, waar de bijna 80 jaar oude beeldende kunstenaar Charles Eyck, grandioos wordt gehuldigd. Bij deze feestelijkheid is ook Peter Dille. Het komt maar zelden voor dat een groot kunstenaar nog in leven op een zo grootse wijze wordt gehuldigd een huldiging en de opening van een expositie aangeboden door de plaatselijke bevolking ter gelegenheid van zijn komende 80e verjaardag. Naast de opening van de retrospectieve tentoonstelling hebben al plaatsgevonden de onthulling van de Charles Lijkstraat, de onthulling van een beeld voorstellende moeder en kind geschonken aan de gemeenschap door de beroemde kunstenaar en de onthulling van een gevelsteen in zijn geboortehuis. Het bijzondere van deze zeer beroemde en veelzijdige kunstenaar Charles Eyck, is dat hij sinds zijn elfde jaar na een ziekte volledig doof is. Ik beschouw mijn doofheid niet als een gebrek, een gemis, een tegendeel. In de eeuwige stilte die mij omgeeft, zie ik alleen de kleurklank der dingen. De schitterende morgens, als de zon achter de heuvel van Heavenboos opstijgt... als een Grieks epos met de provozie van een gwiet door gezellen... Mijn ja, doofheid is geen bizar isolement. Misschien lastig voor mijn meer mensen met wie ik te doen heb. Maar ik beschouw het altijd in miskenning uit de hemel. Hij was een enorm intelligente man, natuurlijk, ik kunt u wel nagaan. Want eerst toen hij negen jaar was, is hij doof geworden. Daardoor is hij ook stom geworden. Hij had helemaal geen behoorlijkheid om te praten. En is het dus eigenlijk. Ja, het heeft dus eigenlijk met die handicap alles moeten doen. Maar... Hij schreef u rustig een briefje in het Frans. En hij, hij redt zich overal. Uh -huh. En uh, hij heeft dus veel. Hij moet dus ergens een grote intelligentie gehad om alles te kunnen opnemen. Het, grootste, het meeste wat hij op kon nemen was natuurlijk beelden. Zo erg dat het hem wel eens een beetje speelde, Dat het hem als het te vlug ging. Dat het bijna geen tijd had om het zelf helemaal te verwerken. Om weer helemaal tot een andere nieuwe dingen te maken. Uh -huh. het, was, het was fantastisch. Zoals die, hij dat, eigen, dat vermogen had om iets op te nemen. En ook weer. Hè, en, en, en hij had natuurlijk een ander ding. Het was, hij had een, een goede, een bijzonder goede techniek. Dat wil zeggen een, een, een, een handvaardigheid. Hij kon tekenen, hij kon alles tekenen wat hij wou. tekenen als de beste. En hij was rat snel daarmee. dat, hij al gekregen, dat hij Vroeger had hij al gewerkt op een aardewerkfabriek. Dus dat moest altijd vlug natuurlijk. Bij de Unio Ceramiek in Maastricht. En later heeft hij dat vlugge werken. Dat heeft hij natuurlijk heeft hij altijd... Uh, kunnen behouden. En dat zal wel gekomen zijn, omdat hij niet afgeleid werd door zijn doofheid. Het was natuurlijk een groot handicap. Ja, het was natuurlijk ook wel eens als hij al dat gezeur over kunst niet aan hoeft te horen, dan is het ook wel een geluk. Een van de, van de grote opdrachten is geweest die fantastische schildering die je daar in de KRO gemaakt heeft. Je want. Uh, een, een hele, ja, je zou het eigenlijk weer eens even voor je moeten zien... maar het zijn allerlei mensen die met de muziek en met de cultuur te maken hebben... en die daar bij elkaar gekomen zijn en gegroepeerd zijn. En dat is toch een, een, ook een, een, goed te, een goed ding is. Ook een goed teken is van de, van, van de veelheid van wat men eigenlijk te brengen had ook wel het goed is wat de, van, wat de KRO eigenlijk allemaal te vertegenwoordiger zou moeten hebben. En wat er baas in het KRO is ook uh, meestal wel goed van gekweten heeft van die tijd. 1979, heropening van de gerenoveerde KRO-studio. Jan Starink in de hal, vertellend over een fresco van Eik. Dat fresco is uh, karakteristiek voor de monumentale kunst. Het is dat net zo goed in een kerk kunnen zijn. Aan de linkerkant zie je de verrijzende Christus. Uh, links daarvan ongetwijfeld uh, een, een soort Michaël die een draak verslaat. Uh, dan verder op de achtergrond een of ander wild laatste oordeel. Waar dat mee te maken heeft, weet ik niet. Daarboven apocalyptische paarden. En dan, zoals de katholieken in die tijd waren, dat allemaal gezien in een wat slordige kosmische visie. Als je dus in de vechten kijkt, dan is het regenbogen en uitspansels en uh, ronddraaiende sterrenbeelden. Enfin, dus die hele eigenlijk in feite barokke, romantische en gevoelige visie op het geheel dat in één hand rust. De. Uh, het aardrijk dat in de arm des hemels hangt, zoals het bij Vondel staat. En dat dan omgeven door alle mogelijke uh, vioolspelende en toeterende engelen. Die uh, dan weer ontleend zijn als motieven aan alle mogelijke uh, religieuze schilders uit, laten we zeggen, de 16e, 17e eeuw. Het interessantste is, er is een banderol links. En op die banderol staat een plechtige tekst in het Latijn. Ik weet God niet waar die vandaan komt. Die tekst luidt... Est nobis colloctatio contra spiritualia in in celestibus. Ik spreek dat kerk Latijn ook nog altijd met uh, dikke lippen, met groot genot uit. En uh, als je dat vertaalt, dan staat er... Er is ons een strijd, dus wij hebben te strijden. Wij, de KRO, heeft te strijden tegen uh, spiritualia iniquitie, dat zou je tegenwoordig ongeveer vertalen... door luchtverontreiniging in de hemel. Dus wij hebben te strijden tegen de luchtverontreiniging. En een pikante bijzonderheid is om te weten dat in die tijd deze spreuk... dus die luchtverontreiniging regelrecht op de vara's sloeg. Dus wat wij te doen hebben is te strijden tegen het socialistisch ongedierte... dat je hier in de diepte van uh, het verschiet... Op, deze, op dit fresco dan ook uh, uh, verschrikkelijk de gronden ziet gaan. Dat wordt eigenlijk kennelijk in puin gehakt. Toen hij eenmaal zijn, zijn stek gevonden had, weer in Limburg... in het land waar hij vandaan kwam, toen is hij daar ook altijd gebleven. Behalve dat hij altijd reiskoorts had. Hij was altijd op prijs. Als, hij weer, als er iets was, een mis op gringstaandeeling, was hij op prijs... Niet dat hij nou zegt, hij moest zijn mevrouw vandaan weglopen of zijn huis vandaan weglopen, nee. Maar dikwijls was het zo dat hij, dat hij uh, als er een aanleiding was om ergens wat te doen ergens wat te gaan kijken, dan, dan deed hij graag namelijk. Mm -hmm. En dat is wonderlijk, want hij had toch een enorme handicap. Hij wist zich te bewegen. En hij heeft twee keer bij het altijd reizen, twee keer heeft hij één keer de boot gemist, één keer de vliegtuig gemist één keer de trein gemist. En beide keren... Is hij, ik geloof dat het vliegtuig. De trein is voor ongeluk waar hij mee had moeten gaan. En, oh ja, een boot was. En die boot is ook voor ongeluk hij mee heeft Er is ook dus, hij is toch, Twee keer is hij duidelijk. Is dat reizen dat reizen. Een, een, ja, het is misschien heel onbenodigd om het te zeggen. Maar het is merkwaardig. Het is een soort fatum. Hè? Soms hangen dingen boven je als een nood. Dat bij hem is dan gelukkig geweest. Dat hij door dat reizen eigenlijk. Dat hij dat altijd toch. Een soort als een, als een beschermengel heeft hij gehad die hem daarover het geleid heeft... langs alle moeilijkheden en dingen van het leven. Ik ben een uh, jaar of twee geleden, was ik nog bij hem. En toen had hij veel werk. En ik heb drie jaar, nee, drie jaar geleden of zoiets, heb ik een Een grote tentoonstelling, gezien in, in België. En een in, een in Vendel, was ik aan het En een in, daarna een in, in Hasselt in België, die grote tentoonstelling. En toen hebben we toch vrij veel werk van z'n gezien. En het eh, merkwaardig is dat hij... Eh, met zijn tekenen vooral, dan was hij nog altijd precies... Het, even gehaaid en even snel en even direct. Hè. En altijd meteen precies neerzetten zoals hij het in het hoofd had. Hij was spontaan, hij was hartelijk, hij was open. Hij was, eh, was de enige man, hij was erg spontaan Bijvoorbeeld wat, wat ook een, iets was, dat is als er nou wel eens een... Ik herinner me dat er wel eens een verschil van mening was. Niet dat ik het nou zo gewoon met de hand. Maar, wat over ook was kun je doen, dat ook wel eens gebeurd is. Maar het is leuker als je een ding beschouwt zoals het er bij het andere gebeurt. maar toen had hij op een gegeven moment was er ergens iets geschreven of zo. En dan was hij het niet meer eens. En dan kon hij enorm kwaad daarom zijn. Kon hij echt kwaad zijn. Maar dat was natuurlijk ook weer omdat als je dan een geschreven ziet, is het heel iets anders... dan dat je het in een gesprek of in een ding hoort. Of dat dat al door gesprekken is voorbereid. En dan kon je natuurlijk. Ik had het natuurlijk... Het ik vond ook altijd dat je zulke dingen moest je niet moest je begrijpen. Maar het was een, heer, een man die helemaal spontaan leefde. Die alles deed. Het was Het ging allemaal snel. En, en, en zo... zo het was, was al meteen raken. Meteen hard werken. En meteen aanpakken. En, en, en nooit aarzelen. Wat, wat, wat wij hier in het noorden hebben, dat zelf, we gaan er eerst voor zitten denken, dan gaan we zo over zitten, zitten praktiseren, dat, dat was voor hem onmogelijk. Hij had dan natuurlijk ook wel daardoor, kreeg je dan ook wel eens dingen. Dat je zegt, ja, uh, want hij heeft laatst nog eens, dus daar heeft hij een boekje over hem geschreven naar aanleiding van de tentoonstelling in Hasselt. En uh, dus, ja, dan, daarin beklaagde... is over de honorering, dat het wel het fout uitviel. Maar ja, ik geloof niet dat hij ooit de tijd gehad heeft... om van tevoren af te spreken hoe het zo zo Zo, Het was altijd bij meteen het werk te hem en daar was hij ook mee bezig. Ja. En verder was een ongelooflijk hartelijk en aardige man. Een vriendelijke man en, en gasvrij en, en royaal. En, en ook uh, veel jonge kunstenaars. Daar heeft hij echt veel mee opgehad. en altijd naar ze toe En ik dacht ook wel goed op. U hoorde een aflevering van Spectakel Magazine... met daarin het memoriam van de beeldend kunstenaar Charles Eyck. Een bijdrage van de KRO die eerder werd uitgezonden in augustus 1983. Dit prachtige rijtje bevlogen kunstenaars ronde af met Harry Preene. De dichter, schrijver, leraar en tekenaar werd geboren op 24 maart 1915. Hij werkte onder andere voor de Volkskrant, Elf, Elseviers Weekblad en De Lini, en hij raakte bevriend met de schrijver Godfried Bomans, voor wie hij ook illustraties verzorgde. Uit het programma Een leven lang, door de NOS eerder uitgezonden in 1984, een fragment met Harry Prene. Tres Verberne zocht hem op. in een leven lang, de in 1915 geboren schrijver, tekenaar H.L. Prene. Haarlemmer in hart en nieren. medeoprichter van de roemruchte sociëteit Tijsterband... en altijd en eeuwig genoemd in combinatie met Godfried Boomans. Ja, zoiets van Robert en Bertram, mm -hmm. hè? Zoiets, ja. Ja. Wat Dik, had u met die man? Dik en de... Dunne. Nou, hij was een oude vriend van mij. Ik heb hem... Ik was zo te zeggen zijn oerfreund, zeg maar, in Duitsland. Zoiets, hè? De oerfreund van Godfried... Uh, ik heb hem ontmoet. Toen was ik veertien, geloof ik. Of dertien. En Godfried was twee jaar ouder dan ik, dus hij was 15 of 16, En dat was in 1929, neem ik aan. En dat was op het uh, lyceum in, in, in, in Haarlem, het katholiek lyceum. En sindsdien zijn we bevriend gebleven. En dat is nou op zichzelf niet zo merkwaardig. Want dat heb je natuurlijk wel mee op school. Maar het is zo intensief gebleven... Tot zijn dood toe, en dat is tenslotte 2,43 jaar, en dat is toch wel een beetje merkwaardiger, althans. Maar ik word altijd wel aan hem opgehangen, zo te zeggen. En dat uh, wordt ook wel eens een beetje vervelend, hoor. Mm -hmm. Dat je zo'n soort uh, Peter Slamiel bent, maar dan in een omgekeerde zin. Je bent alleen de schaduw. Je weet, het Peter Slemiel had geen schaduw meer, uh, van Godfried. U hebt uh, werk van Bowmans geïllustreerd en mm. soms ook een uh, voorwoord of een uh, nawoord uh, mm. erbij geschreven. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. En uh, nou, dat illustreren, dat, dat, ik, ben, ik vind mij eigenlijk geen illustrator, maar dat heb ik puur uit, uh, ja, uit vriendschap gedaan. Ik wil zeggen, dat kwam door Godfried. Dat, uh, dat zijn zijn sprookjes. Dat heb ik en, en Pieter Bas. En, en, en verder nog als kleinigheden bij hem. En voorwoorden en nawoorden nou met enkele dingen Bijvoorbeeld een gedicht bij zijn sprookjes. En, en uh, hier is het. Moeder de gans. Moeder de gans, wel een grote dame. In Trianon bracht elke nacht bezoek bij Lodewijk... als door de spiegelramen de maan verscheen met haar versleten boek. Nu waait een geur van lang gedroogde rozen... uit haar japon van zwart en zilvergaas. Wanneer ze klopt voel ik mijn wangen blozen... maar ik ben jong en zij is oud, helaas. Dat was ik toen nog, hoor. Trouwens, in het laatste gedicht wat ik over godswiet geschreven heb... dat is na zijn dood... daar komt ze ook tevoorschijn. Hier, zie je wel. Moeder de Gans. Moeder de Gans, ja. hè. Dit was het schemeruur dat wij tezamen zaten... bij het haardvuur in de kaars onder het spiegelglans... waarin weer tijd en tel zijn moeder vergaten... met midden tussen ons een schim moeder de gans. Daarbuiten lag de tuin bevroren en verlaten. Toen, dwars door het gesprek, zag zij opeens haar kans... en nam het woord in hem, muziek achter het praten... alsof de tover ons nodigde ten dans. De kamer werd kristal, zolang zij bezig was. En rakelde in het vuur, de wijn slonk in het glas. Er viel een dunne sneeuw in het donker voor de kim. Hij wenkte mij nog na en sloot de voordeur weer. De kaarsvlam is gedoofd, de spiegel blinkt niet meer. Moeder de gans is weg, nu is hij zelf die schim. Dat is dus een sonnet, een jaar na de dood van Godfried En het heet Het Laatste Gesprek. Wat voor rol heeft het uh, katholieke geloof in uw leven gespeeld? Nou ja, ik ben erin opgevoed. Dat is één. En, en dan in de, in de oude kerk, zou ik het wel noemen. Het rijke Roomse leven. Ja, zo noemden ze dat toen. Hè? Dat noemden ze zo in de, in, ja, in de katholieke illustratie en zo en dergelijke. dat eh, was eigenlijk, ja, in die tijd. Hè? En nog veel later eigenlijk. Ja, tot het concilie ongeveer. We eh, zeggen, pausje... Pies de en dergelijke was er natuurlijk nog een typische exponent van... maar dan niet, op wereld, niet, op, uh, in de wereld. Hè? In Nederland had je natuurlijk die ouderwetse bischoppen... Uh, weet je, uh, Huipers natuurlijk nog en zo en dergelijke. En, en, uh, ja, het, had een, het was een soort ghetto. Dat was het wel. Hè? Je werd, werd wel afgekapseld en zo. Maar het had ook wel een leuke kanten, hoor. Kijk, het is vooral natuurlijk in mijn jeugd geweest, hè. Dus ik heb het meer ondergaan dan dat ik zelf meedeed, hè? Uh, tenminste uh, een rol daarin speelde dat bedoel ik uh, het had een soort triomfalisme van Roomsche blijdschap en Roomsche dit en Roomsche dat en uh, Roomsche dat zijn wij enzovoorts maar verder had het ja, allerhande dus, dus bijvoorbeeld ook de feesten hm? Pasen en de vasten werd, werd, werd streng onderhouden en dergelijke dingen meer hè? Uh, 40 uur gebed processies en al dat het had iets kleurigs dat had het wel. Maar ook natuurlijk iets, iets een beetje burgerlijks. Want ik weet nog wel. Uh, uh, wie was dat ook weer? Uh, oh ja, dat was zo. Wouter Paap. De, dat ook een hele goede vriend van is geweest trouwens. Dus waar komen we ook weer op. Wouter Paap. De, de, de beroemde muziekjournalist. Hè, die, uh, die komt uit een. Uh, duidelijk gereformeerd gezin. Milieu. Die is katholiek geworden. En. Niet doordat zijn vrouw uh, katholiek was, want die was ook van diezelfde richting. Maar dat is, heeft andere redenen. En uh, dat was natuurlijk op groot verdriet van, van de gereformeerde kant. Want die vonden het niet zo mooi, want die is ook begrijpelijk. En uh, Fout was nogal een goed lachse man. Hè? En uh, toen had hij als peet Oom bij de doop, had hij onder andere Anton van Duinkerken. Hè? En toen gingen ze achteraf naar de doop. Toen gingen ze ergens in Utrecht, gingen ze in een café, gingen ze wat, wat, wat, wat drinken, zo, een beetje, een beetje vieren. En toen zei uh, en daar heb je het nou, het rijk leven. En toen zei uh, uh, van Duin zeg Wouter, dan moet je één ding goed, je bent nu lid geworden van een club van vrolijke middenstanders. <laughs> nou kijk, dat had het Rijk-Roomse leven sterk, hè? die collectanten en al die dingen meer en zo. Hebt u in uw jeugd uh, veel in de kerk gezeten? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zondags uh, minstens twee keer. Het lof namelijk ook en, en dergelijke. En door de week, ja, hè, daar heb ik ontzettend veel. En dan uh, uh, verleidingsmeditaties en weet ik wat allemaal, processies enzovoort. Ja, nee, ja, ik heb veel in kerk gezet, ja. De geur van wier ook? Ja, en al die dingen meer. En de paramenten en al die dingen. En uh, zo. Ja, goed. Ik was goed op de hoogte van de liturgie. Dit is zeer ook, Dat is er nog. Die is nou heel anders geworden, natuurlijk. Nou, vind ik ook wel zo dat ze, Die liturgieën die ze zelf maken. Dat vind ik. Oh, dat in ik Dat zijn mensen, mensen die geen liturgisch begrip hebben. Op een of andere van thema of zoiets. Weet je wel. Verschrikkelijk is dat eenvoudig. Hè? Maar kijk je. En, uh, bepaalde dingen moeten wat statisch blijven. Dan moet je er maar van oh, Je kunt ook bijvoorbeeld. Je gaat toch ook niet in je hartjes halen om Shakespeare te moderniseren en, en, en een soort uh, straattaal van te maken, of weet ik wat? Dat laat je staan zoals het is. Je kunt het wel op een bepaalde manier spelen. De tekst moet je vanaf blijven met je poten. U uh, hebt uw leven lang met uh, kunstenaars verkeerd, mag ik wel zeggen? Ja. Uh, ook wel met andere mensen hoor. Maar goed. Uh, of ze u uh, zelf nou een kunstenaar bent. Uh, nou ja, laten we dat dan maar even in het midden laten. Uh, u hebt in ieder geval geschreven en u hebt getekend. Ja. Uh, laten we eens beginnen met die tekeningen. Hè? Ja. Hoe, uh, hoe is dat begonnen? Hebt u dat altijd al gedaan? Ja, altijd. Als kind al? Ja, maar, maar natuurlijk op een kinderlijke manier. Dat teken ik na. Mijn vader die was een schilderspatroon. Schilders, huisschilderspatroon en uh, die uh, had uh, geen uh, nou ja, middelbare school gelopen maar dat hoeft ook niet als Amsterse intelligentie die, die, die streekt zich daar niks van aan die was geabonneerd op de Groene Amsterdammer toen in de oude tijd, dat was nog in de tijd van Brugmans en Kernkamp en dat tekende in de plaats van Braakensiek iedere, iedere, iedere week er was een losse plaat die werd opgehangen op sigarenwinkels naar buiten, gebeurt niet meer en die teken ik iedere week na. Onder andere. En de brand van alles en nog wat en zo. En uh, ik ben een beetje een kwartaalzuiper als tekenaar. Ik doe het de hele tijd doe ik het helemaal niet. En dan ineens verschrikkelijk veel. He? Zo ongeveer. Maar ik heb, het altijd, en ik heb nooit gelees gehad. Helemaal niet. Ja, ik heb een beetje gelees gehad natuurlijk op de middelbare school. Maar dan hebben we allemaal tekenen gelees gehad. In de zin van. Uh, en in die tijd was het een kruiken en pot tekenen en zo en dergelijke. Hoe uh, ja? komt u aan uw belangstelling voor literatuur? Hebt u dat ook altijd al gehad? Ja, dat ja, ja, ja. Nou ja, je leest. Hè? De eerste die, die nou echt grote literatuur is en die ik dus echt helemaal werkelijk intensief las en ook goed ken en ook voor een belangrijk deel, nou ja, belangrijk, maar een stuk uit mijn hoofd, dat is Guido Gezelle. Die heb ik namelijk uh, toen ik dertien was, kreeg ik een Riksdaalder met mijn verjaardag, wat ontzettend veel was en daar heb ik toen gedichten van Gezelle voor gekocht. Dat kon je toen nog krijgen, bijvoorbeeld voor, voor zo'n prijs. Hè. Bij De Vries, de boekhandel De Vries. Vandaar dat ik al 50 jaar klant ben. En dat was het enige echte uh, nou ja, boek wat ik had. Mijn vader had nog de nog uh, in, in zijn, in zijn kist kis zitten. En uh, dat las ik, en dat las ik altijd. En dat, dat gaat in je zitten en ik heb een makkelijk geheugen. Dat is nou eenmaal zo. Als... En dat was uh, Harry Prene. De schrijver, dichter, leraar en tekenaar werd geboren op 24 maart 1915. Hij overleed in 1992 op nee, 77-jarige leeftijd. Harry Prene was de hekkensluiter in een prachtig rijtje kunstenaars. Allemaal geboren op 24 maart door de jaren heen. Topnaaf Charlie Torop, Charles Eik en Harry Prene dus. In een uurtje cultureel vluchten in het verleden. Het is nu tijd voor het NOS Journaal van drie uur. Daarna zijn we bij u terug met het tweede uur van nachtvluchten. Tot zo.